Het leger van Myanmar voert meer aanvallen uit op gebieden die in handen zijn van verzetstroepen. Dat zegt een speciaal VN-rapporteur voor het land in een nieuw rapport. In dorpen is vaker sprake van onthoofdingen, groepsverkrachtingen en martelingen door militairen. De speciaal rapporteur zegt dat de junta in Myanmar met de aanvallen reageert op het verlies van terrein aan verzetsgroepen. Zo verloor het leger onlangs de controle over een belangrijke handelsroute. Linda nooit meer stopt als voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis Nince. Ze vindt het na acht jaar mooi geweest. Ze spande zich onder meer in voor de excuses voor het slavernijverleden van de premier en van de koning. Max Verstappen start morgen vanaf de vijfde plek in de Grand Prix van Las Vegas. De Formule 1 coureur wilde in de kwalificatie vooral Lando Norris voorblijven die een zesde tijd neerzette. Het is George Russell van Mercedes die vanaf pole position start.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 ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitduik. Bij de stevinsluizen uh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij in een storing en is de weg dicht. Omrijden kant via Lelystad over de A6. En nog een auto met pech op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen er niet Meer richting Utrecht. knooppunt Amstel, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De reis ook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Zandvoort leeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV, TV radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, straks hebben we er weer over. over... Ja. Weer... Wie is de jarig? Onder andere, deze persoon zou jarig zijn geweest. Ja, lekkere muziek hier bij Tubac Lees. En het andere hebben we het over, over dit hè. Set up in 1936. Life magazine. Please. Life magazine met al die mooie foto's en de waarheid. Het is de waarheid. Daar hebben we het over. En het is ook onder andere zijn deze. Ja, zeker ook toch. Jarig. Maar eerst hebben we lekkere barspartijtjes bij deze plaat van Gas World World's Strange Man. En dat waren het ook wel hele rare mannetjes van Supergrass, maar we lekker een maakt. Dit is van het solo-project Walk the Walk. Ja, geleden, Gas Combest. Walk to walk, the world's strangest man. Zoals die zichzelf noemen denk ik. Zo heette het album. En uh, goed, dat hoor je bij Toepak Leef. kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar de geschiedenis en we gaan 101 jaar terug naar België. anno 1922 ging in de Brusselse randgemeente Vorst, SBR, van start. De Société Belge de Radio-Electrique. SBR was de uh, eerste Belgische radiobouwer, fabrieksbouwer. Om radioontvangers te kunnen verkopen, moet er iets te ontvangen zijn. SBR richt daar maar zelf een zender op. De eentalig Franse zender Radio Belgique. Belgique. Eigenlijk maar één man. Een legendarische stem, een omroeper, Leopold Bracconi. Precies, die presenteerde dat. En het, in het begin was dat alleen maar muziek. Maar gauw gingen ze ook radiojournaals uitzenden in 1926, op 1 november. En dat werd gezien als concurrent. En uiteindelijk ging het in 1930 verjaard. En uiteindelijk ging het over in verschillende omroepen. BRT en RTB in Wallonië en Vlaanderen. En werd werd opgesplitst. Maar het is 101 jaar geleden, dus dat in België voor het eerst... Wat op de radio te horen was, maar niemand had echt een radiostation. Nee. Nee, of La niemand had een radio. Dus uiteindelijk, ja, het was de, de, de fabrikant die bracht de radio op de markt om het dan naar elkaar te luisteren. Ja. Nee, goed, het is grappig. Luister je wel eens naar Radio Belgique? Nee, jij wel? Ja. Oh, en ja, wat, af en toe. En wat is er op te horen? Is ja, het is toch een nieuws? beetje alternatieve uh, muziek. Is wel heel erg leuk. Uh, het is Radio Brussel dan waarschijnlijk? Uh, ja. Ja, Radio Sorry. Brussel. Ja, ja, precies. Die is er ook uit voortgekomen. Nou goed, het is de baas is net als 538... Uh, komt natuurlijk bij Veronica vandaan. Veronica hmm. is dan opgesplitst. Wow, dat is echt zo uitgewaaid over verschillende dingen. Maar goed, uh, Radio Brussel altijd leuk voor nieuwe muziek. Zeker. Je kan daar echt een uur naar luisteren. En ja. denk, denk zelf, ik heb echt fijn één plaatje gehoord die ik ken. Nee, dat, dat, ja, dat verrassend. vind ik zo leuk. Ja, dat is veel meer wat je ja. dagelijks hoort op de radio. Hé, hey, 1940... Uh, ...komt het eerste illegale nummer van De Waarheid uh, uh, als oplage van 6000 stuks. Hey. Wacht even hoor, hoort dit bij, je? Het is De Waarheid. Marco Bassato, <laughs> ja. ga ik verder. Ja. De Waarheid was een Nederlandse krant van communistische uh, signatuur. Het blad begon in 1940 tijdens de Duitse bezetting als verzetskrant. Nou, en was de opvolger van de vooroorlogse communistische dagbladen. De waarheid en zijn medewerkers werden fel door de Duitsers uh, nou, vervolgd. Tientallen medewerkers van de krant moesten hun activiteiten met de dood, helaas, bekopen. Vanaf 5 mei 1945 droeg de krant als ondertitel Volksdagblad voor Bevrijd Nederland. Nou, in 1991 kwam er helaas een definitief einde aan de geschiedenis van de partijorgaan De Waarheid. Ja, Ik vind het nog wel heel bizar, hè? De ja, communistische. Het nou. was een van de echt ontzettend populaire bladen. Ja. En uiteindelijk is het in, uh, volgens mij, ook in de Golfoorlog, is het nog een tijdje heel populair geweest. En uiteindelijk is het uh, opgeheven omdat het namelijk beneden de 10.000. Uh, uh, kwam. Ja. De eerste aflevering van de populaire uh, Doctor Who. Ja. Wacht, dan moet je eigenlijk eerst de originele oude versie hoor laten horen. Dit is de originele oude versie van Doctor Who. In 1936 kwam het op de televisie. En uh, ze hadden een gat in, de, in, in uh, het format op de televisie. En ze waren bang dat alle kijkers naar de andere netten zouden gaan. Toen hebben ze dit bedacht. En uiteindelijk is het heel populair. Het draait nog steeds. Die is een paar jaar er tussenuit geweest. En uiteindelijk kwamen we toch weer terug. We hebben zoveel mensen hebben die rol gespeeld van Doctor Who. En pas in, 19, nee, pas in 2017 kwam Jodie Whittaker, een vrouw. En uiteindelijk in 2023 is er een donker acteur voor aangetrokken... die de rol speelt, uh, Uchi Katwa. En die is van de Romandese deze uh, Schotse afkomst. Dus dat is opzelfde, gaat met de tijd mee. Mooi. En het heeft er ook te maken met de TARDIS. En de TARDIS is een tijdmachine. Het is een heel krullig politiehokje, blauw. Je denkt een telefooncel, maar het is een politiehokje. Hm. En uh, die, uh, daar stap je in en dan gaat hij zo van de ene tijd naar de andere tijd. Ja, Met die hele dat. lange sjaal. Weet je dat nog? Ja. Die komt ergens vast te zitten. Dat je dan kut, knip er dan een stuk vanaf van die sjaal. Klinkt dus een beetje als de Back to the Future. Ja, zo is het zo. Ja. Nou goed, dus elke regelmatig is dit vernieuwd. En dit is onder andere de nieuwe versie van uh, Doctor Who. Klinkt ook een stukje sneller ook dan, hè? Even wat hyper. Oh ja. Ja, ja. ja. Oh, ja goed. Leuk. Vertel. Let nog meer. Ja, Via een persbericht werd er in 1991 bekendgemaakt... dat Freddie Mercury... ook wel bekend als Faroch Bouchara... Hij Wie? is geboren in Zanzibar... Ja. leidt aan de ziekte AIDS. Nou, zijn vroegere jeugd bracht hij door... zonder zijn ouders en zus in India... waar hij onderwijs op een kortschool volgde. En daarna in 1964 verhuisde hij zijn familie naar Engeland... en de rest is geschiedenis met de band Queen. Nou, Freddie Mercury zelf stierf op 24... 20 november, dat is dus morgen. 91, ja, is hij ja, Londense huis aan een longontsteking. Hij is niet, uh, ah ja, hij is gewoon namelijk niet oud geworden. 45 hij is 40 jaar geworden. Echt bizar. En ja. dit hoorde je dan op het nieuws. Queen said tonight they were planning a big musical event dedicated to their lead singer Freddie Mercury who died last night of AIDS. Hmm. There have been tributes to his talent and his courage from friends and from fans. The health minister Mrs Virginia Bottomley predicted his death would have a big impact in preventing the spread of AIDS. Vreesjes. En uh, tja, even de beste platen die Queen heeft gemaakt, natuurlijk. Is. Uh, I want to bake free? Nee. Nee. Rayo Gaga? Nee. Deze plaat. Is dat wel woke? Vrouw met dikke konten op de fiets. Ga op je fietsje, dan rij weg. Stel je wijven. Toch kwam het altijd een beetje over, weet je? En op het, uh, op het podium had hij dan ook heel veel van die vrouwen gek gekregen om daar in een uh, redelijk blote kont uh, op fietsen daar voorbij te komen rijden. Dat is altijd wel een happening. Uh. Ja, Freddie Maker is van ons Hegelaren in uh, 2000, uh, nee, 1991. Was het 1991? 1991. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, dat weet nou, ik nog wel hoor. Nog een meegeschiedenis? Ja, ja, Lichtenstein wordt lid van de Raad van Europa. Nou, Lichtenstein is een dwergstaat in het midden van Europa. Weet jij wat de andere dwergstaten zijn? Oeh, nee, sorry. Oh, dat vraag ik aan jou, maar oh. ik weet het zelf ook niet. Oh, oh ik denk, nou krijg ik, uh, oh. word ik overhoord. Maar. <laughs> ik, uh, <laughs> ik heb niet opgeschreven. Nee. Oké, okay. het is een dwergstaat in uh, het midden van Europa. Het wordt begrensd door Zwitserland en in het Westen en zuiden oostenrijk in het Oost dan En het bergachtige land uh, is een ja, wintersportoord en tevens een belastingparadijs. Oh, kijk, dat is wat heerlijk. Daar moeten we naar Goed, Goed, straks de verjaardag. En, uh, nou, dat bijbehorende muziek is natuurlijk altijd wel leuk. Maar eerst even een moment voor rust in de show. Ik pak even gum. Ja, niet om te kouwen, maar gewoon om even naar te luisteren. Een plaatje van aantal jaar geleden. Out in the World. Kijk het naar de wereld en waar we heen gaan. Altijd goed. Is world. Dat betekent dat je in de wereld moet blijven of blijf uit deze wereld. Jezus, want je hebt niks te zoeken hier. Vlemmig, geweld, nadigheid. Er zijn binnenkort weer nieuwe wetten voor aangenomen. Maar of die worden nageleefd en of we daar genoeg politie mensen voor hebben, geen idee. Hoi, ik ben weer jarig. Zeker, we kijken naar wie de jarig is. 165 jaar geleden is hij geboren. En uh, ik heb het natuurlijk over Billy the Kids. En Billy the Kids uh, is natuurlijk wel vermoord alweer in 1881. Althans, Wat denken ze? Er zijn nog allerlei theorieën weer dat hij nog steeds leeft. Billy Joel had er ooit een plaat over gemaakt. Dit is de Billy Kids Blues. En natuurlijk hebben ze daar allerlei filmen over gemaakt dat hij nog leefde. Robert, William, Robert. How you doing? What is it I can do for you, sir? I'm dying is bijna niet te verstaan. Met die hele oude Billy the Kid, Ollie uh, Brush, Bill Roberts en uh, Billy Roberts die uh, was in 1950 uh, aan het doodgaan. Hij was een heel oud al. En hij zei: "Ja, yeah, I want to be pardoned. Ik wil uh, gratie krijgen. Uh, voor wat dan? Omdat ik 21 mensen heb vermoord. Ja. ja en zo. Maar wie, wie, wie bent u dan? Hij was Billy the Kid, zei hij zelf. En toen hebben ze ook foto's van hem gemaakt. En vele foto's van Billy the Kid. Die zijn er, geloof ik twee, die zijn ook miljoenen waard. Die hebben ze vergeleken en heel veel mensen geloofden daar ook in... dat hij de echte Billy the Kid was. Ja. En die had dus de aanslag van Bad Carrot, zijn ja. vroegere vriend... in een donkere kamer van Damocles, nee, in een donkere kamer... had hij overleefd. Zo. En nou, Anderen zeggen, wat een onzin allemaal. Ja. Want er waren twee bekenden bij van Pat Garrett. En die hebben gewoon uh, gezien dat Billy the Kid gewoon vermoord werd. Ja. Dus daar zijn er heel veel leuke verhalen over. En heel veel films over gemaakt. Ongelooflijk veel films. Maar het spreekt altijd weer tot de verbeelding. En deze Billy the Kid is eigenlijk een hele grote schurk. Maar in de meeste uh, films is hij eigenlijk neergezet als een soort held. Jeetje. En dat is niet helemaal terecht. Want nee. hij heeft echt wel nee. 21 mensen vermoord. Ja. Hij ging dan wel voor zijn vriend uh, sprong in de bres. Die hem uh, heel veel files. Sophie had geleerd. En uiteindelijk kreeg je een soort uh, oorlog tussen ook elkaars uh, koeien en paarden afpakken. Ja. Daar heeft het ook wel mee te maken. Maar goed, ja. dat is een mooi verhaal over Billy the Kids. Ja, nou, misschien ook uh, uh, nog leuk om te aan te vullen qua muziek. Bon John Bon Jovi, hè? die ja. heeft ook in 1990 een nummer uitgebracht. The Blaze of Glory, voor ja, de film ja. Young Guns. En daar zingt hij... Billy the Kid, I'm, I'm a devil on the run. A six-gun lover and a candle in the wind. En nou, Tom Petty heeft ook uh, Billy the Kid uitgebracht... samen met uh, ja. de, de strijs met de hart. Maar die gast was 21 ook, hè? Als ik kijk wat mijn 20-jarige zoon onderneemt. Ja. en ik bedoel, en, en, ja, het Wilde Westen was echt een heel ander hoor. Pas geleden zag ik een documentaire over de Cowboys... Uh, dat cowboys eigenlijk gewoon heel veel jongen waren. Uh, mm -hmm. Jongens waren. Gewoon echt heel jongen. Vanaf 15, 16 waren cowboys die eigenlijk het, het, het, de koeien van de ene plek naar de andere plek... Brachten en helemaal geen wapens bij zich hadden. Misschien een stuk touw om die koeien in bedwang te houden. En dat waren helemaal geen wilde mensen eigenlijk. Dat hebben ze later geromantiseerd. Oh? Ja, dus dat is oh. later. En door het prikkeldraad. Ja. Het is alles door het prikkeldraad waren de cowboys niet meer nodig. Want toen kon je je eigen land afzetten. En dan had je geen cowboys nodig om die koeien op een plek te houden. Nou oh. goed, we dwaalden af van het over ja. de verjaardagen. Ja, ja, ja. Miley Cyrus wordt vandaag 32 jaar. Nou ja, ze verkreeg destijds internationale ...bekendheid als actrice in 2006 als Hannah Montana... ...in de gelijknamige serie van uh, Disney Channel. En Cyrus is de dochter uh, van countryster Billy Ray Cyrus. Ja. Nou, Billy Ray werd onder meer bekend van zijn grote hit... Uh, ...Edgy Breaky Heart. Uh, naast, een, naast haar beroemde vader heeft ze ook een beroemde p -tante. Nou, jij kent haar ook, haar p -tante. Nee? Dolly Parton. Dolly Parton. Oh, dat is... Ja, hij is 80 Ja, ik ja. weet toch wel. Ik was helemaal geen grote fan van de Desiris, maar ja. Maar ja. ze leuke nummers gemaakt. Maar uiteindelijk kwam deze plaat uit. En toen Precies. dacht ik, oh, oh ja. Ja. Wat een leuk idee. Geheel op een kogel. Ontbleed, ontbleed op een sloopkogel. Op een sloopkogel. En ja. eh, ze heeft op muziek gemaakt pas geleden. Een jaar geleden kwam dit, dat Flowers. Flowers. Ook niet verkeerd. Nee. Dit is muziek die helemaal plat is gedraaid, dus die zou bij mij niet horen. Maar nee. het is wel echt, want het is wel, het is wel groot geworden ja. gewoon. Betty Everett zou jarig zijn geweest. Uh, ze overleed in 2001, toen was ze 61. Je kent haar van dit. Me, Zoveel gecoverd deze plaat. Ze kreeg in 1963 een platencontract bij VJ. En toen uiteindelijk bracht ze nog een plaat uit bij VJ... I'm uh, no good. Oh, you're no good. You're no, later weer door Cher gecoverd, door heel veel andere mensen gecoverd. Wel wat centjes aan verdiend. Maar uiteindelijk ging, ja, in uh, begin jaren zeventig ging VJ, de uh, record company, ging failliet. En toen heeft ze bij andere platenmaatschappijen nog wat geprobeerd. Dat lukte niet echt. En uiteindelijk is ze gewoon weer voor de kerk gaan werken. En toen deed ze bij Rhythm and Blues Foundation heel goed werk. Deze Betty Everts, die hmm. toch wel klassieke plaatjes heeft gemaakt. Dat is ja. duidelijk. Simone Wijmans. Nou, Nederlandse nieuwsracialist Simone Wijmans... die wordt vandaag 53 jaar. Een prachtige vrouw, met een mooie lach, zeg ik altijd. Nou ja, Simone is uh, voor de meeste bekend... waarschijnlijk van het uh, presentatrice van het uh, NOS Journaal... en deelnemer, deelnemster aan Wies de Mol. Ze heeft destijds een programma gemaakt... naar het land van haar volvader, Suriname... In het programma gaat Simone terug naar Suriname. Dit leverde een ontroerende reis op. Onder andere een verlaten plantage en een prachtig deel van Parimaribo. En het is door het uh, nou, destijds aangelegde stuwmeer. Keer, Simone Walens. Jazeker. Ja, ja. Mooie vrouw. Ja, mooi. Ze doet ook wel volgens mij met het oog op morgen. Doet ze doet volgens mij ook nog wel. Oh. Dit is met het oog op morgen. Met die nieuwe jingles oh. die echt erbarmelijk slecht zijn. Ja. Maar goed, het moest een vrouwen worden. Sorry. Dus even even vrouwenvriendelijk. Maar het is gewoon niet om aan te horen, gewoon niet jingles. Maar goed, het uit. We dwalen af. 1954 geboren uh, Bruce Horsby. Ja. That's just ja, zo is het nou helemaal. Dit was eens een zijn grote plaat. Hij heeft ooit ook deelgenomen aan Grateful Dads. De bands. En uiteindelijk is hij solo gaan. Dit is de grootste plaat. En nou zei je: Heeft hij nou zoveel geld mee verdiend? Niet met deze versie, maar wel met dit. Two-pack. Two two-pack? Two nee, two-pack. <laughs> two-pack. En uiteindelijk. Uh, uh, ja, dat uh, piano-riffje is zo vaak gebruikt. En uh, nou goed, uh, hij is uh, bezig geweest met andere platen. Nog een te kijken. Hij had nog een plaatje voor hem. Oh, dit is een van zijn laatste platen. Every little kiss. Het heeft wel een soort verfrissend geluid, hè. Ik vind het antwoord mooi. En uiteindelijk, dit is echt zijn laatste single die hij gebracht in 2011. I'm hand. Sh shadow Shadowhand. I'm shaking my shadow hand. Het is niet echt het grote geld meer wat hij verdient, maar hij heeft toch echt wel zijn stempel gedrukt ah, in de jaren 80. Maar. Zeker. Ja hoor. Nou, misschien de laatste, misschien ja. heb jij er nog één. Annette Malherbe is jarig. Zij is uh, Nederlandse actrice en wordt vandaag 67 jaar. Nou, vanaf, 2000, vanaf januari 2090 was ze te zien in het uh, Vrije Schaap als prostituee Dolly. En uh, Annette hebben werd bij het uh, grote publiek bekend... door haar rol als juffrouw Jannie in de comedieserie Debiteuren-Crediteuren. Oh, ja. oh, uh, ja. Dat was een onderdeel van uh, Jiske Vett. Ja, zeker. Ja, echt. Weet je, in de genomen altijd gewoon. En we moesten zo over tafel. Nou, ze deed echt voor uh, onvriendelijke dingen gewoon. Dat is niet ja. Maar goed, er waren andere tijden andere humors. Joe <laughs> Stromer. Uh, Summer wordt vandaag jarig. Hij wordt 48. Hij is de bassist van Fiction Plane. En Fiction Plane had de plaat met Two Sisters. Fiction. I'm in love with your sister. En het stemgeluid is heel bekend. Het is namelijk de zoon van Gordon Summer. En Gordon Summer, wie is dat dan? Dat is Sting. En Sting, uh, ja, die uh, heeft hem ooit benaderd... met zijn, uh, zijn band Fiction Plane... om uiteindelijk in het voorprogramma van The Police op te treden. En toen dacht deze Joe Summer... ja, pff, allemaal wel leuk... maar jezus, dan ga ik op het, op het succes van mijn vader... ga ik verder. Ik wil eigenlijk zelfstandig zijn. Moest je even een dag over nadenken, toen dacht hij mezelf lijkt wel gek om het niet te doen. Hè? Om het voorprogramma van de police te doen. Dat is toch bizar? Dat is de meest populaire band gewoon in de punk-rock scene. Daar moet ik mee op twee. En toen hoor je dit. Dit is bijna niet hoor, maar... I wanna be next to zingen singers samen. Dus uh, vader en zoon. Ze hebben trouwens nog wel meer hits gehad, hoor. Fiction Plane, uh, onder andere. Dit is ook nog wel... I hate things... Hij heet People, hij heet things. lekkere negatief plaatsen. Fiction Plane, dus dat is de band van Joe Sommer, de zoon van Sting. Goed, tot zover. Of wil je nog een keer nou, toevoegen? Ja, die nou, ja, even ja, ja, nee, ja, hij is niet echt bekend. Hij heet Austin Majors en hij is een Amerikaanse acteur en stemacteur. En die zou vandaag eigenlijk 29 jaar zijn geworden. Oh. Maar uiteindelijk overleed hij op 27-jarige leeftijd aan een overdosis fentanyl. Nou ja, fentanyl is een sterke en Het wordt gebruikt bij hevige pijnen. En artsen kunnen deze voorschrijven als iemand erg veel pijn heeft. Heel soms wordt het als drugs ook gebruikt. En het oh, okay. is momenteel ook een drugsprobleem in Amerika. Oh, dat fentanyl. doe je zo vaak, hè? Gewoon dat mensen beginnen met een medicijn. En ja. het medicijn kunnen ze niet meer betalen. En dan stappen ze over naar iets... Ja, Crocodile of uh, weet je meer van dat soort medicijnen die goedkoper zijn, maar waardoor je bijna gaat in je, in je huid krijgt. Nou ja, wij zijn dus twee jaar geleden in, dan in Texas geweest. En um, um, daar zie je dus ook mensen in de supermarkt. Het is net uh, Michael Jackson thriller in de supermarkt. video's ja, die staan, die Freeze. Ja, Freeze die ja, staan. Dat is ook nieuw hoor, ja. Ja. En dan, dan worden ze weer wakker en dan lopen ze door. Ja. Maar niet, niet kijken hoe ze eruit zien. Nee. Nou, het is echt heel, uh, ja, ja, nou, het is, heel, uh, heel erg. Mensen oneerlijk gewoon. Nou. Mensen, ja, oneerlijk. Ja, dat is daar ook weer. Ja. Goed, ik bedoel dan een ander woord. Goed, straks de Zandvoortse bericht alweer. Wat speelt er hier allemaal in Zandvoort? Is er nog een relletje in de politiek? Nee, tijdje is een tijdje stil. Ja, dat was vroeger wel anders, kan ik nog herinneren. Zeker door die Watertoren bijvoorbeeld. Maar die is bijna klaar toch? Nou, niet zo positief, hè? Goed, eerst maar even de Future Island met het mooie stemgeluid. Tempo, een paag dit. Het heeft wel mijn stem hoor dit. Niet dat die alles klinkt als mij maar het ik vind dit echt fantastisch gewoon. Future Islands Born in a Star. Zelf weer een oud album, maar ze hebben ook weer nieuwe nieuw werk uit. Clips is een van de Ja, Dus ja, het is, het is alweer tijd voor de tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken naar boven. Voordat we naar de Zandvoortse berichten gaan, ik heb ja? nog wat te corrigeren. Ja? Het uur hiervoor. Nee, sorry, over de geschiedenis. De overige dwergstaten. Ja? Het zijn Andorra, Malta, San Marino, Monaco en de kleinste dwergstaat uiteraard. Vaticaanstad. Oké. Okay. Oh ja, Vaticaanse stad. Oh ja, dat is oh ja, echt... Uh... Dan loop je zo op een dag loop je er doorheen. Voorbij. Voorbij. <laughs> was het er weg? Het er? Ben je erin geweest? Nee, ja. ja. Nee, die wil ik wel even werpen. Die zou ik wel echt heel groot ergens toe willen werpen. Gewoon zeg maar. Gewoon helemaal ver van me afwerpen. Goed. Ondernemersprijs Tom van der Veen heeft gewonnen. Hij is eigenaar van Hotel Keur. Donderdagavond Vorige week alweer. Het is heel oh. nieuws. Maar ik had het nog niet gelezen. Ik denk, misschien weet u thuis ook niet. <laughs> Haven van Zandvoort. Um, in Haven van Zandvoort was de finale. En het was een hele happening over. Ze ook dan weer geloof ik, een ondernemerscursus uh, of zo die kon doen, uh, verbinden. Dat was geloof ik, het thema. En uiteindelijk ging het dus over David Vlug. Hij is van Mensware. En Jim Keur uh, is van Autostrijder. En Tom van de Veen is dus van Hotel Keur. Ik vond het zeer verwarrend, want ik zou denken dat Jim Keur van Hotel Keur is. Maar Jim Keur is van Autostrijder. En Tom van de Veen is van Hotel Keur. Bent u nog bij mij? Goed, 3000 uh, voorkeursstemmen, publiekstemmen kwamen er dus. En de meesten gingen naar Hotelkeur. En van de vakjury, 11 uh, prominente oudwinnaars, kozen dus ook voor Tom. En uiteindelijk uh, krijg je uit de hand van de burgervader de wisseltrofee. Het Haringmeisje overhandig. En er was veel publiek. Het thema was ondernemen. Kijk wat je nog beter kan verbeteren. En uiteindelijk uh, was er ook nog iets nieuws getekend: een convenant. Gemeente Plus Innovatiefonds. Die kwamen bij elkaar om nog weer dingen. Nou ja, voor het ondernemers hier in Nederland. Allemaal veel, of in Zandvoort een stuk aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk was er nog muziek van Nicolas Duin. En nou goed, die wilde de, laat, de hele zaal laten zingen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Nou, Tom en vrouw Christine, gefeliciteerd man. Dat is echt goed. Hotelkeur, dus, dag, ja, vertel. Ja, Gemeente Zandvoort geeft de, de, de, de, de inwoners de kans om deel te nemen aan een pilot. Het gaat dan om een pilot voor het veilig opladen van elektrische voertuigen op openbare parkeerplaatsen. En uh, nou, dat heeft te maken eigenlijk met een laadgroot. Je kan het gewoon zo zien. Tegenwoordig liggen de, de, de stekkers voor de elektrische auto's hè, vanuit, de, vanuit de voordeur ja. op de stoel. Ligt een matje overheen. En nou, als je daar s'avonds loopt, dan ligt geen matje in, dan kan je dus op je snuffert vallen. Het is echt zo knullig om te zien ook al, die stekkers die half in die auto steken, ja, zo. Een beetje armoe. Ja, vind, vind ik. Er moet echt iets anders voorkomen. Kan je gewoon niet. Ja. Uh, hoe noem je dat tegenwoordig? Je hebt ook van die mobiels die je op zo'n ding legt. Die kunnen gewoon draadloos opladen. Ja. Dat je zeg maar iets instraalt van binnenuit ja. zo je auto opladen. <laughs> dan moet je niet tussendoor lopen. Hè. Ja. Nou goed, maar de, de, de, de, de, de, de laadgoot moet dus eigenlijk een oplossing straks gaan worden. En um, hoe kan je meedoen? Nou, om mee te doen, uh, je moet dus een elektrische auto of een lease auto hebben uiteraard. De, uh, je hebt een laadpaal of op eigen terrein een laadpaal. Je hebt geen eigen parkeerplek. En uh, nou, tussen uw woning en de parkeerplek ligt alleen een stoep. Dus ja, als je uh, achterhoog ja. ja. Het wordt een, het een draadje in. over het balkon heen. Nee. En je kan je daarvoor aanmelden. Maar dan moet ik even heel snel kijken. Dat, kunt, dat kan je doen op... Nou, kijk maar even op www.zandvoort.nl En ga maar zoeken op uh, uh, laadgoten. Ja. ja, precies. Laadje in de goot. Um, uh, racefestival nog één jaar bij Zandvoort Beyond. En dit is een moeilijk verhaal als je daar niet in thuis bent. Je denkt, gaat het toch nog één keer door, krampie Nee, de krampie gaat wel door. Maar Zandvoort Beyond is een organisatie die zorgt dat de hele festiviteiten... die al twee weken van tevoren beginnen uh, aan de hand van die circuit... Uh, die, dat die allerlei dingen organiseren. En dat is een beetje een uh, kritisch rapport overgeschreven... dat ze Zandvoort Beyond niet helemaal goed heeft gedaan. En Respons heeft dat gedaan. Uh, en Jong Zandvoort wil stoppen met uh, uh, Zandvoort Beyond, met die organisatie. Uh, maar ja, goed, het is te kort voor tijd om dat te veranderen. Want dan moet een andere organisatie dat gaan oppakken. En wat gaan die er dan voor bakken? Ze hopen nu dat dus met dit kritische rapport... deze organisatie Zandvoort Beyond het beter gaat aanpakken. Uh, afgelopen jaar hebben ze 250.000 euro subsidie gekregen... om alle dingen te organiseren... waardoor horeca en uh, bedrijven hier in Zandvoort voor kunnen genieten. En dit jaar is er maar 150 beschikbaar. Andere mensen in de politiek zeggen... ja hallo, ze doen het al slecht... En dan ga je nog korter erop en dan denk je dat ze het nog beter gaan doen. Nou, ze hebben een hard hoofd in. En Sander ten Bos van deze organisatie, Santor Bion die uh, moet even nadenken over deze reactie. En die denkt, uh, ik ga nog niet even reageren. Ik wacht even. Ideeën voor volgend jaar zijn in ieder geval schermen waarop de race te zien zijn op de Flemingplein, Badhuisplein. Uh, kermis, raceauto's uh, uh, op de boulevard. Nou goed, en de Haltestraat tijdens het eerste weekend volledig dicht. En daar een, een, een, noem je een festivalterrein van te maken. Waardoor ze ook kunnen controleren ook op inname van, van alcohol bij de jeugd. Dat is afgelopen jaar niet helemaal goed gegaan. Mm. Dat was een van die kritische punten, weet je wel? Mm. Die jeugd die aan de alcohol is. Vertel, mm. wat dan mee? Ja, ik heb nog iets leuks. Is, komt een, het is wel leuk voor ons. Er komt een avond voor vrijwilligers. Ja, het bestuur van Stichting Gebroeders Schumacher. Ja. Ook wel heel erg leuk. Nodig dit jaar alle vrijwilligers van de gemeente Zandvoort uit... voor een inloop in de blauwe trim. Nou, dit gebaar is een bedankje voor een tomeloze inzet... voor de Zandvoortse gemeenschap. Nou, dat is wel heel erg leuk. Nou, ja. De stichting is in 2012 door de uh, gebroeders Paul en Max Schumacher opgericht... met het, het doel met het ondersteunen van Zandvoorters in nood... en of met beperkte financiële middelen kunnen leven. Nou, het bestuur bestaat... Uh, uit de burgemeester David Molenburg en huisarts uh, Mark. En uh, de ondersteuning of hulp kan worden gekregen door een aanvraag in te dienen via de website. Daar kunt u dan naartoe, Stichting Paul en Max Schumacher. En uh, dan onder het kopje hulp vragen om het formulier te downloaden. En zo word je, nou ja, uh, geholpen door een wijkteam bewindvoerder of een uh, mantelzorger. Ja, mooi perfect. project. Ja, goed bekeken. Um, ja, een vrijwilligersfeest. Ja, wij zijn vorig jaar bij vrijwilligersfeest. Ja. Vorig jaar. En dat, dat was, was echt een groot feest. Dit is een wat kleiner feestje. Ja. Dit is twee uurtjes van vijf tot zeven, geloof ik. Met wat eten erbij. Maar dat was echt wel een uh, groots in een strandpavioen. Uh, dat was echt een beetje. Je denkt van, nou, dat wil ik nog wel een keer. Even lekker dansen, zo moet Ja, geklemd zuipen. Nee, nee dat heb ik niet. Oké, okay. op aanvraag. Geen jolande keuze, maar een uh, Marco. -face. Zeker. Hier, cigarettes after sex. Zeker gebeurt het nog niet zo vaak. Maar er is wel muziek van zo heet de band namelijk. Love, to come into me. Feel slow, over the stream. After sex en de zangeres zanger uh, zangeres is sorry weet je zeker ja het ja nou ja. goed ja secrets uh, after sex is een plaat of is een uh, een band een band drie mannsformatie een drie Driemans en en uh, man zijn ook ja. mannen en mannen uh, er zit geen vrouw bij nee echt ik zou, nee. jij bent geweest bij het ja jij ja, bent geweest en ik je het volgehaald? want ik had hier al moeite mee de uh, nou, dat is, uh, ze doen een nummers, ze applaudisseren. En, en, en, niet dat zij applaudisseert, maar het publiek applaudisseert. Yeah? En het is gewoon weer stil. En dan start het volgende nummer. Ik vond het ja? zo Het is gewoon echt een moment van rust. Och, ja. zo mooi. Ja ik, ik, ja, ik weet het niet. Wat een kutplaat. Ja, dat had ik een beetje, maar goed. Ja, goed, de afgelopen week donderdag... Uh, op de podium, bij Podium Victoria, ik woonde vlakbij... dan zie je af en toe van... hé, hey, je kan gratis naar binnen, staan, zijn al beginnen talent, weet je wel. Niet iets aan het popronde, maar dit een keer waren het rappers. En ik heb niet zoveel met rap. Alleen de, echt de oude rappers vind ik dan wel interessant. Die boos zijn op de wereld en uh, die overal tegenaan schoppen dat het anders moet. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Maar dit was echt ontzettend harde bars. Ik denk, het gebouw gaat gewoon tegen de vlakte. Heb je oordop in? Die heb ik altijd in. Ja, die heb ik altijd bij me. Uh, zeker heb ik altijd. Als ik denk van nou oh, die praten te veel. Hup, oordop in. Maar uiteindelijk uh, een rapper ze, het is gewoon niet te verstaan. Ik vond het echt erbarmelijk slecht ja. van het nieuwe talent. Of oh, wat zonde. Uit De rap-scene. Dan weten ze toch ook dat ze dan niet. Uh... Ja, dat weet ik niet. Eh, het publiek stond wel vooraan een beetje mee te huppen. En ik denk, nou ja, dat zijn volgens mij echt die hard fans. De zaal was niet afgelaten. Dat ja. zou je misschien wel verwachten. En als we ja. trouwens nog even zeggen, als we het over rappers hebben. Ja. Corrupt, oftewel Ricardo, mm. is vandaag 52 geworden. En dat is een Amerikaanse rapper. Uh, je hoort hem hier. Ik kom met je ogen. Ik hoor. Uh, Kerstbellen. Uh, ja. Yeah. Hij begon bij Dr. Dre, een oh, Snoep Doggy Dog. Ja. Die ontmoeten je in de drugscene. Ja, echt die beste vrienden vind je, je daar. daar. En toen heeft hij onder andere met Dr. Dre deze plaat gemaakt. Echt goede teksten ook, gewoon over bitches en zo. Maar het is wel eentje van de oude garde. en uh, maakt nog steeds muziek uh, uh, en uh, dat is nog te vinden. Ja. Het is niet dat je de muziek hier hoort, maar hij is 52 geworden. Deze Ricardo oftewel Corrupt. Of de rappers. Goed stel. Ja, uh, beetje toch aan uh, naar de volgende week eigenlijk toe. Het is volgende week vrijdag is het Black Friday. Oh ja, oh ja. Iedereen maakt zich weer gek. Alleen donkere mensen zijn gewend Dan Ja, die, uh, zaken? ja ik denk Zoiets? het wel. Oké. Okay. En komt over. Het is overgewaaid vanuit Amerika hier naartoe. Ja. Yeah. Maar tot die tijd, uh, je hebt ook nog een andere website hier in Nederland. Dat heet Pak je deal, Pak. ...pakjedealsnu.nl dealsnunl ja. nou ja. heeft het toch geprobeerd, maar dat liep toch een beetje uit op een feestje. zeker, ja. zeker, zeker. Nou ja, de politie waarschuwt ervoor voor we de website pakjedealsnu.nl... dealsnunl want in korte tijd heeft de duizenden bezoekers uh, getrokken en ja, dat zijn dus eigenlijk malafide, ja, uh, gewoon nepwinkels uh, waar je dus wel geld op uh, ja. stort en doet en overmaakt, maar je krijgt dus niks. Ik krijg niks. Ja. Nou, dus goed. dat is wel zorgelijk. Nou, Black Friday, ik kan die filmpjes er wel herinneren dat ze echt lopen vechten op mijn televisie. En ja. ja, ik ben zelf nog hetgeen van Recycle. Ik koop echt bijna niks nieuws. Ja, nee, onderbroeken, niks. matrassen. Maar verder probeer ik alles gewoon tweedehands te kopen. Oh, of geval Ja, ja, joh, er is zoveel bullshit in de wereld. Gewoon, oh. en uh, ik ben echt, uh, nou ja, ik zeg dat ik niet afhankelijk of niet, ja, afhankelijk ben van reclames en zoiets. Maar uh, wie weet, toch nog wel. Goed, nou, tijd voor uh, iets anders op de radio. No Soft launch. I swear you're my favorite. We rascal. You're so entertaining. Well, I think I get the irony, seeing the sun wrapped in Egyptian sheets. It really is a loss on me, well nothing is except a good night's sleep. I think I get the irony, seeing the sun wrapped in Egyptian sheets. I thought they wanted TK maps, I got a mind to take them back. All we use is just out of my bed, just out of my bed, I can tell you. Ja, zo ik aan het einde gewoon... Cardwheel, soft launch. De eerste single die ze uitbracht... ze hebben momenteel drie singles uit... En de laatste single heet Milkshake... Echt een voornoverplaats, zeg maar, Gewoon daar heeft het mee te maken. Goed, wils, dus. De zaterdagmorgen, en we hadden nog één ding laten staan. Ze is vandaag ook jarig, ze wordt 78. En dan Ankie Broekers-Knol gaat failliet. De teller loopt hard op voor Ankie Broekers-Knol. De staatssecretaris is iedere week 1 miljoen euro kwijt aan dwangsommen... van asielzoekers die te lang moeten wachten op duidelijkheid over hun asielaanvraag. 1 miljoen per week? Dus dat haar boekhouder ook zegt, Ankie, dit loopt uit de hand. Ik snap dat een hobby geld mag kosten, maar dit ga je niet volhouden. Het kabinet is zoveel geld kwijt omdat de asielprocedure te traag is. De, de IND, de dienst die erover gaat, die moet binnen zes maanden besluiten of iemand hier mag blijven of niet. Als het langer duurt, dan kan de asielzoeker een schadevergoeding eisen met een maximum van 15.000 euro. Uh, Broekers-Knol is verantwoordelijk voor de asielprocedures. En zij wist al in november dat die kosten flink zouden oplopen. Zeker. Nou, die kosten lopen flink. Dit was vroeger al. We hadden Lubach nog op de televisie. Tegenwoordig is dat allemaal veel beter geregeld. Dus we hebben natuurlijk een nieuwe wet aangepakt. Aangedaan voor de asielzoekers. Dus het is allemaal opgelost. Oh, Ja joh, wist je niet? Het is ja. allemaal opgelost, die ja. faber joh. Het is echt, ik dacht eerst dat het een hek was uit een sprookje, weet je wel. <tog> Die, maar het is echt. Het is echt. Ze, is echt, als ze als heeft ze dingen bestaat. opgelost. Echt met die toverstaf van haar zo. Ha, oh. Heeft ze dingen opgelost. Dus Nou, Annie Blankenskoel. Annie Dat Blank is, cool. is, is een ander. Die is oh. 78 geworden. En ze is een waarnemend burgemeester geweest. Hè, in bloemendaal. Weet je dat? Nee. En staatssecretaris van justitie en Veiligheid. Dat is uh, ook geweest. Van 2019 tot 2022. Eigenlijk is ze wetenschappelijk medewerk geweest. Een universiteit in Utrecht, volgens mij, Rijksuniversiteit. In Leiden, sorry. En uh, ja, tot haar uh, pensioen. En daarna is eigenlijk de politiek pas ingegaan. Ik, vond het ah, niet. Ik wist het allemaal niet. Nog grappig. Uh, gefeliciteerd. Uh, leuk. Ik weet nog wel dat zij toen in die tijd met... Schenk, Schenk, Schenk, Schenk... was er een overleg toen uh, wat, wat van de politiek moest komen, weet je. Uh, iets anders. Zit je, wat zit jij te lezen? Nou, toch nog een beetje even in de kunstarchitectuur gebeuren. De wereld. En, een beeldje van een Schotse politicus die ooit is gekocht omgerekend 5,60 euro. Wat gaat het opleveren nu? Nou ja, werd jarenlang gebruikt als deurstopper. Oh ja. In de schuur nog wel. Ja. Op een industrieterrein ook nog eens, in Schotland. Maar het kan nu ruim 3 miljoen euro aantikken. Oh jeetje. Ik, ik, uh... Maar ligt die stopper ook ja. alweer? In het gras nou. pak je hem weer, zet je hem weer terug. Ja, nou, het is hetzelfde verhaal van hier. Afgelopen week heeft iemand in Wenen... ...een klusser die vindt gewoon 30 kilo aan gouden munten. Zo. Oh. Nou, dat is toch echt yes. niet te geloven. Hè? Naar de wegen zo'n 30, uh, 30 kilo's. Ze zijn van puur goud. Met de huidige hoge goudprijs heeft de schat een waarde van ruim 2,3 miljoen euro. Oh, mijn god. Ja, nou. ik wil ook wel cluster zijn hoor. Ja, dat soort dingen heb ik niet. Nou wel, ja. ik heb geloof ik, ik heb wel, wel in magische getallen altijd. Ik kan me nog herinneren dat ik in de auto zat. En toen keek ik naar mijn kilometerstand en dacht ik... Hey, Hé, hij staat bijna op. was dat volgens mij... Uh, zes, zes, zes, of zoiets. Of 7,7,7. weet je Ik denk, oké, okay, even uitrekenen. Als ik nu naar de dichtstbijzijnde kringelwinkel rij, ja? volgens mij staat hij ja? precies op oh. die, die ja? gelijke talletjes. En ik daar naartoe natuurlijk. Fototje van gemaakt. Fototje van gemaakt, ook nog even gedaan. Ja. En uiteindelijk kwam ik daar. En jawel, daar stond iets te wachten op mij. Oh. En het is voor heel veel geld. Is ja? Het geval, echt miljoenen. Nou, nee, maar het was, was wel iets wat ik heel lang al zocht. Mm. En ik dacht, hé, hey, grappig, die kan ik nu kopen. Dus echt naar de magische getallen luisteren. Ja. Ja, zoiets Nou goed, straks onder andere nog even over... Uh, ja, het politieapparaat uh, wil nieuw rechercheurs gaan aantrekken. En daar uh, hebben er binnenkort duizend nodig. Dus dat is niet mis. Dit is weer even een oude rocker in het pak. Lise Bonnet was vorig jaar, oh, vorige week jarig. Vorige week. Die is ooit getrouwd geweest met deze man. En ze hebben samen nog een uh, dochter uh, afgeleverd. Lenny. Nee. En dit is eens de laatste single. Love is my religion. Van Lenny Griffiths. Blue Electric Lights. Love is my religion. Ja, zo moet je het zien ook. Geen hey, geloof, maar gewoon naast de liefde. Ja, ik ben al jarenlang lid van het humanisme. En ik vind uh, gewoon dat het geloof met wortel en tak moet worden uitgevoerd. Sorry, sorry, dus, de, de, de Jezus. Nee, die wil ik er niet bij halen. Maar het zou moeten toch eens een keer afgelopen zijn. Maar dat ijselijke fanatieke geloof. Gewoon, jongens. Gewoon naast de liefde daar ben ik helemaal voor. En ze hebben natuurlijk uh, afgelopen uh, ja, week hebben ze naar die. Uh, die Terroristische aanslag op die uh, supporters. Dus je zegt, een klein beetje had misdragen, klein beetje. Dan hebben ze natuurlijk een nieuwe wet? Want uh, antisemitisme moet hard worden aangepakt. En misschien wel zo hard dat uh, antisemitisme plus geweld wordt terrorisme. En uh, je hebt het ook daar vrij hoog gestaan. Daaronder komt dan ergens de anti-islam. Plus geweld is dan ook terrorisme, weet ik niet helemaal. Anti-homo-haat, is dat dan ook een soort terrorisme? Ja, uh, uh, uh, uh, Anti-voetbelsupporters, is dat dan ook terrorisme? En ik vroeg me af, anti fries plus geweld, is dat ook uh, terrorisme? Nee, dat vind ik eigenlijk alleen maar handig bij vorst, zeg ik altijd. Maar goed, uh, ja, als je dan zeg maar dat allemaal hebt, dat terrorisme... Uh, wat, wat gaan we daarmee doen dan? Ja. Uh, of het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van mensen met een dubbel paspoort die veroordeeld zijn voor antisemitische misdrijven het afnemen van het paspoort. Ik weet ook niet of dat gaat werken, eerlijk gezegd. En dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Hè? Want als ik een antisemiet zou zijn... met één paspoort... wordt mijn paspoort niet afgepakt. Want staateroos mag je mensen niet maken. Nee, precies. Dus uiteindelijk komt het ook... dit komt weer echt bij de PVV... Van nou, die uiteindelijk gewoon die islamieten... allemaal het land uit wil hebben. Die uiteindelijk, En al die <lacht> Nederlanders met dubbele paspoorten... die moeten allemaal weg. Moet weer terug naar de basis. Dus nou, het, het, ze zijn weer met regels bezig. Dus ik denk van jongens... We gaan met iets belangrijks bezig. Ja, vind ik dus ook. Het is allemaal geneuzeld. Ja, het is allemaal geneuzeld. Ja, ja. zoveel praten en uiteindelijk kan je het niet oplossen. Nou goed, ja, het is, uh, het is niet anders. Het zal vandaag wel duidelijk worden als uh, NRC eruit stopt. Toch? Ik ben zo benieuwd. Ja, kom. Ik ga straks even kijken. Wat heb jij uit. nog gemeld? Ja, nou het komt toch weer bij de Goed Heilig Man uit. Het is, dus iedereen mag zijn schoen weer zetten. Ja. En bij sommige ouders breekt het, zweet zich uit. Hoezo? Dat de schoen, nou ja... Uh, de, financiële si de financiële situatie kan het soms uh, uh, niet uh, uh, toelaten. Nu hebben de twee moeders die hebben een site bedacht. Het project heet Secret Sint. Nou, een gezin dat zelf geen pakjes avond kan betalen of verzorgen... wordt uh, gematcht aan een Secret Sint en die dat dan wel kan. Dus ga even naar de website Project Secret Sint... En zodat kinderen uh, ja, wel uh, aan een cadeautje kunnen komen voor de, voor de Sinterklaas 5. Dus. Oké. Okay. Nou, nou. Vind ik toch wel... Uh, het is wel mooi. Ja, ja dus mooi vraag. Nee, wacht even. Wacht even. Nee. nee. Oh, dat is straks. 6 december. Ik vind december. het echt gediscrimineerd worden, ook die uh, Sinterklaas. Hè? Je ja. hebt overal die kerstversiering, ja. oh. al, dat, had, dat hoeft mij allemaal niet. Och, oh, gisterochtend op televisie WNL, dat uh, ging over uh, kerstliedjes voor 2024. Welke artiesten momenteel een, uh, eventueel een hit kunnen scoren ja. op een blijvend ja. kerstnummer voor de rest van hun uh, leven. We, toen al, de eerste, eerste jaar van Wem, werd ik er allemaal kotsmisselijk van. Coldplay alsof... wordt nu genoemd, hè? Oh, nee. Coldplay. Mm. Coldplay. Oh, <laughs> domme. Ik weet niet. Ja. Goed, maakt niet uit. Uh, dit was Toebak. we treinen nog één plaatje. Dan zijn we er alweer van tussen. Uh, Wat jammer. Volgende week is er nog onze vrouw. des duizend, in ja, duizend. Die komt terug uit Thailand. Je kunnen we alle foto's bekijken. Oh, daar ben ik ook geweest. Dit heb ik ook gezien. Girl in need. Mooi weekend. You say you're Sound like a girl in need when you say oh Jerry I just let a water rec when you say darkness, but in know